Vanochtend waren er opnieuw betogingen in steden in het oosten van Turkije. Daarbij kwamen het tot harde confrontaties tussen Koerdische betogers en politie en leger. De vice-gouverneur van het district Oelderi wilde zijn medeleven uitspreken in het dorp waar de slachtoffers vandaan kwamen. Onderweg naartoe werd hij geslagen en met stenen bekogeld. Het weer. Bewolkt en lokaal wat lichter regent. Het wordt tussen de 6 tot 10 graden. Ook rond de jaarwisseling kan het wat regenen, maar het is wel zacht. Dit was het. De zonbakker van de ANWB.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 I'm yeah. China en, uh, ja, deze wees, is, mooi, door, uh, is Art mooi. Carfunkel en je hebt deze man graag weer zo'n wijze al door de en bride Eyes speciaal voor albert ja vos en als mensen denken van, ja, waarom doe we nou allemaal platen die met ogen te maken hebben? Jammer dat we nog geen webcam hebben in de studio. Maar we houden ons aan Maar het ziet er, ziet er netjes uit. Ja, helemaal netjes goed. hè? Ja, helemaal nog goed. een paar dagen en dan is het over. Beetje jeuk hè, alleen. Beetje jeuk, beetje, beetje veel jeuk. jeuk. Goed, wat gaan we doen het laatste uur, luisteraars? Uh, even de lijst erbij. Uiteraard rond de klok van kwart voor vijf, het gedicht van de week. Ik zou ook bijna zeggen, het gedicht van het jaar. Maar goed, uh, dat is om rond de klok van kwart voor vijf. Om half vijf hebben we natuurlijk nog het dier van de week.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 Vanaf 7 uur, gebouwde krocht. Gebouwde krocht. Wij zijn daarbij aanwezig. Natuurlijk, hè? even het glas even op het nieuwe jaar. Helemaal goed. Tot aan middernacht, de uitzending bij CFM. Zou dadelijk vanaf 5 uur even een paar uur onstop En dan zijn we ernaar achter gewoon weer, toch dan? Oké, okay, hier is Avicii.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 Z.F.M. When you're down and troubled and you need some loving and care and nothing no nothing is going You. Close your eyes and think of me And soon I will be there Surprise I'm going ...versie van You've Got a Friend, uitgevoerd door René Vroger en Friends. Voor wie ja, draaide die draai hier eigenlijk? Voor wie draaide die? Oh, deze was speciaal voor Helen. Ja, oh, okay. Want ik weet dat ze het een uh, enorme leuke plaat vindt. You've Got a Friends. Zo dadelijk het uh, dier van de week, Albert-Jan. Ja. ja, ik heb het al klaarstaan. Dus, je, ben, uh, je bent er al helemaal klaar voor. Ik ben al helemaal klaar voor. Ja, okay. En natuurlijk om kwart voor vijf, het gedicht van het jaar. Het gedicht van het jaar, het 2011. Het jaar. Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. En blijf daarvoor luisteren naar de Salvoortse Radio... Tot aan 5 uur zijn we er gewoon hoor op deze oude avond. Zandvoort op zaterdag. Good on the blue in Memphis Now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 We don't get no fear.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 thought of quitting baby but my heart just ain't gonna buy it and if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly I've been a puppet a pauper a pirate a poet a pawn and a king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 A big ball Oh ja En die Ga je nou over het of niet? Ja, dit nee, is een gauw oude Je moet gewoon even lekker meezingen met deze plaat van Frank Sinatra En weet je wat zijn bijnaam was? Ja. Geen idee Old Blue Eyes, oh, blue eyes. <laughs> <laughs> Nou, jij bent ook 60 plus hè? Dank je wel, over, dus, fijn, ja. fijn nee, Helemaal leuk <laughs> Ik voel een gelijkenis uh, opkomen. Ja, nee ik ben er helemaal door. Ik heb geen berichtjes meer. Ik heb ik geen meer. Berichten kort vijf. Gaan we even naar de Ville lijst Kort voor uh... kort... vijf heb ik nog. Kwart voor vijf. Gedicht het gedicht van het jaar. Van de week. Het gedicht van het jaar, ja. En... Ondertussen Polhaakassel. Uh... Oké, okay. we hebben een gezoete inval <laughs> vandaag. Heerlijk in ook, heerlijk. Dat is als... Het ontbrak ons aan niets. Oliebollen, appelflappen. Ja. En het andere vertellen we niet. Het <laughs> andere vertellen we niet.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 Goedemorgen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 Ik heb me ein, ik heb me aus. Setze een Fuß vor den anderen. Bis ik alles, wat geschehen is, kapier. Ik heb me ein, ik heb me aus. Neem een Tag nach dem anderen. Bis ik endlich weiß. Dass du komt zu mir. Ik lebe van Erinnerung. Sie bringen mich durch die Nacht. Geh nochmal alles durch van Anfang an. En ik blijf in der Hoffnung. Als die Zeit schon alles richtig macht Bis dahin tue ich Was ich kann Ich atme ein Ich atme aus Setze ein Fuß Vor den anderen Bis ich alles das Was geschehen ist Kapier Ich atme ein Ich atme Bis ich endlich weiß, dass du wiederkommst zu mir. Geschehen is kapier. Ik schop erin, ik schop eruit, neem er een dag na de ik endlich weet dat je weer komt Dat je weer fen I'm Albert scherp voor. Ja, ik ben, ben, er, ben, de, ben, er ben er klaar voor Ik ben helemaal standby. Ben je standby? Nou, ik? dan mag ze snel gaan wisselen. Oh jeetje hoor. Voor in I wanna know what love is. En daarmee is het uh, kwart voor vijf geweest. En zoals gebruikelijk hebben we dan het gedicht van de week voor je. Maar vandaag maken we het gedicht van het jaar van. Zo helpen uh, na uh, namiddag 2011.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 Een mooi gedicht zo aan het eind van het jaar 2011. Dank je wel, Albert-Jan. Ben er helemaal stil van? Graag gedaan. gedaan. <laughs> Oké. Okay. Luisteraars, inderdaad iedereen een uh, fijne jaarwisseling toegeweest. Wij gaan ons opmaken voor de nabespreking. Doe altijd hey, op de zaterdagmiddag, Albert-Jan. En er uh, valt wat na te bespreken, hoor. Ja. En jij kan wat zien nu. Jij kan wat zien. Jij kan wat oh, zien. Okay, jij ziet een pils. Jij ziet een pils. Jawel. Speciaal vanwege je mooie ogen. We gaan wel eens vissen, een paar keer bij jou. Op zee of bieren, met gezellige heren. We houden naast vissen, van drank op zijn tijd. Want zien we een biertje, dan hoor je gereid. Ik zie een pels, nee. daar op de tap. Nee. Nee. Nou daar, een gele met een kraak. Nee, het is geen grap, is dat heerlijk een goudgele sap. De vissersfamilie werd vreselijk groot. De schipper die vluchtte, want hij schrok zich dood van de vissers. Die zongen, maar is zich nog fijn. Met stormen, met regen op het water te zijn. Ik zie een pel.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 Waar? Daar op de trap. Waar op de tam? Nou, daar een gele met een kraagje. Nee, dit is geen grap, is dat heerlijke goudgele zal? Ja, ja, boerenvisser, is het leven vaak hard. Want soms vang je niks en dan wacht je met smart op zo'n goudgele rakker. Zodra je die ziet. Dan zingen we luidkeels dit prachtige lied Ik zie een pels waar, daar op het dak, Waar op het dak. nou daar Een geel met een kragie Nee het is geen kracht het is een heerlijke goudgele schap Zo hebben wij vissers een heerlijke dag Een dag. Waarop je vreselijk hart schreeuwen mag Ik zie een Geen grap is dat heel Ik zie hem, zie hem, zie hem Ja, ik zie hem, ik zie je het... Ja, je, zie, je... Ja, je 1, ziet er wel zo 1, 2, wat 3, ja. 4, oh. 5 Oké Dat scheelt me niks aan de ogen hoor Nee, dat is goed Dat was, ik zie een pils oh. Ik heb genoeg van al jouw mooie woorden Ik heb genoeg van alles wat je zegt Ik ga maar weg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 For 24 years And the big limousine Disappeared I don't know why she's leaving Or where she's gonna go I guess she's got her reasons But I just don't wanna know Cause for 24 years I've been living at door to Alice. Alice, Alice Who the fuck is Alice 24 years Just waiting for a chance To tell her back Nee, nee, nee, dat doen we niet. Maar ja, dan hadden we helemaal geluisterd en weer over gauw. vanavond. Dus ja. Nee, jullie moeten nog even. Oké, zo, Fellet, Jorge Gompy en Who the Fuck is LS. En dat was wel weer deze aflevering van Zonfood op zaterdag. De allerlaatste, wat mij betreft. Het zit erop voor dit jaar. De allerlaatste. Ik ben helemaal klaar met je Het zit erop, voor ja. 2011. Ja, ik heb genoeg voor jou voor dit jaar. Ja. Mooi. Helemaal goed, maar we zien elkaar volgende week alweer. hè? Iedereen een, een fijne jaar. jaarwisseling. Fijne jaarwisseling, jij ook, al Jan. Ja, jij ook, Rob. Niet te veel oliebollen eten. Nee, jij veel plezier